Het laatste deel, de bevrijding. Ben jij dat bos? en is tot nog toe veilig ondergebracht. Mijn man ook. Natuurlijk, mevrouw Adder. En voorlopig moet u maar even buitenschot blijven. Ja, dat, dat dacht ik ook. Wie zijn hier verder nu nog? Dick twee en, en Francine. Oh, Francine, is dat het Joodse meisje uit Amsterdam? Ja. Dan neem ik haar nu eerst mee. Heb je, heb je dan al een adres voor? In elk geval een voorlopig adres. Ik zou zeggen, haalt u er maar gauw. Ja? Ben je reisvaardig, Francie? Uh, ja, tante Jo, ik heb allemaal spulletjes bij elkaar. Mooi zo. Kom er maar gauw mee. Uh, tante Jo? Ja? Ik, uh, ik wilde u iets vragen. Nou, zeg het maar. Zou ik... ...dit zwarte boekje met bijbelse verhalen mee mogen nemen. Dat, dat bijbeltje? Ja, natuurlijk, mijn kind. Stop het maar gauw in je tas. Dank u wel, tante Jo. Kom, kom er maar gauw mee. Zo, hier hebben we Francine. Dag, meneer. O, oh, u bent de agent bij wie ik achterop gezeten heb, hè? Oh, je kent me dus nog wel. Al was ik toen in uniform. Oh ja, hoe ik kijk aan u nog heel goed. Je zult weer bij me achterop moeten, maar nu hoeven we niet zo ver als de vorige keer. Kom maar mee. Dag, Tante Jo. Het allerbeste met u. En bedankt voor alles. Dat is wel goed, mijn kind. Laten we maar zeggen, tot ziens. Ja, tot ziens. Zo, even dit tuinpad aflopen en dan kunnen we fietsen. Kun je wat zien? Oh ja, ja, dat gaat beter. We blijven in het dorp, dus dat valt nogal mee. Ik zou zeggen, ga maar vast achterop zitten. Ah, zo, ja. ja. Zo, mevrouw Goedhart, hier hebben we je nieuwe loge. Mooi zo. Hoe heet jij? Hansje Do uh, Francine Dobber, mevrouw. Mooi, Francine. Blijf even in deze kamer als je wilt. Kom je zo aan. Goed, mevrouw. Zeg, Bos. Hm? Ik heb het er met mijn man nog eens over gehad, maar eigenlijk vindt hij het maar niks. Eén ondertuigster vindt hij al meer dan genoeg. Twee is hem te gevaarlijk. Ik heb je toch gezegd dat het maar tijdelijk is. Begrijp me goed, een paar dagen kan me niet schelen... Maar je zult er echt voor moeten zorgen dat ze volgende week weer weggaat. Ik beloof het je van goed Hart. Zo gauw ik een ander adres voor haar heb, kom ik er weer ophalen. En hoe gaat het met je andere onderduikster? Oh, dat gaat prima. Daar komt geen mens achter. Maar twee, dat is echt te veel. Ik begrijp het. Ik doe mijn best. Tot ziens. Tot ziens, Bas. Zo... Kom maar mee, Francine. Ja, we hebben al een onderduikster en daar moet je voorlopig het kamertje mee delen. Oh, dat geeft niks, mevrouw. Daar ben ik al aan gewend. Zo, ga hier maar naar binnen. Nee, maar Hansje, Selena. Hans, Jongen, wat een verrassing. Zo, dus de dames kennen elkaar? Ja. We hebben in Amsterdam in hetzelfde ziekenhuis gewerkt. Nou, maar dan zou ik jullie maar alleen laten. Want jullie zullen elkaar genoeg te vertellen hebben, nee? Ik kom over een half uurtje wel meteen. Graag, mevrouw Goedhart. Wat een Hansje dat jij er bent. Ik wist dat er een tweede onderduiker zou komen, maar ik had natuurlijk geen idee dat jij dat zou zijn. Hoe heb je het gehad de laatste tijd? Oh, heel goed. Ik uh, was in een groot huis met wel zes onderduikers. Maar uh, vandaag moesten we plotseling allemaal weg. Ze hadden bericht gekregen dat het huis onder verdenking was komen te staan bij de Duitsers. En uh, hoe heb jij het hier? Oh, best hoor. Ze heten goed hard en ze doen hun naam alle eer aan. Ach, het zijn eenvoudige mensen en ze zijn een beetje, ja hoe zal ik het zeggen, een beetje onzeker, een beetje bangig. Maar wie zal ze dat kwalijk nemen? Nou, wat voor risico nemen die mensen niet voor ons? Blijf je hier voor goed? nee. Nee, er is duidelijk gezegd dat het maar een tijdelijk onderkomen voor me is. Een weekje of zo. Nou, ik zou zo zeggen, laten we je dan eerst maar even installeren. Achter dit gordijn staat een tweepersoonsopplevet en dat zul je dan met mij moeten delen. Verder hebben we hier een fonteintje en op de gang meteen naast de deur is het toilet. Oh, dat is dan in vergelijking met mijn vorige adres een hele vooruitgang. Ik zou maar enkele dagen bij mevrouw Goedhart blijven... Maar het zijn nu al enkele weken geworden. Wat een verschil met mijn verblijf bij Domi en Tante Jo. De hele dag deel ik het kamertje met zuster Lena. Moet ik oppassen dat ik niet veel suf en helemaal passief word. Vooruit Hans, opstaan en gymnastiek doen. We moeten fit blijven. Gaan de zijwaarts. Gaan de omhoog. Ja. En nu met rukjes achterwaarts. Zo ja. En nu... hippen op de tenen. Maar wel zachtjes, hè. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ochtendgymnastiek. Dat is een verplicht nummer van zuster Lena. En daar heeft ze ook wel groot gelijk in. Al onze spieren zouden verslappen als we niet regelmatig oefeningen deden. In deze gymnastiek heb ik met zuster Lena toch weinig contact. We wonen, eten en slapen bij elkaar in een klein kamertje. En toch zijn we mijlen van elkaar verwijderd. Mijn enige troost is het zwarte boekje dat ik van tante Jo heb meegekregen. Ik geniet van de verhalen van de richters en de profeten. Hun vertrouwen in de almachtige God sterken ook mij. En... Als Mozes en Jezaja spreken over de nieuwe profeet, die ter midden van het volk zal opstaan, dan is voor mij duidelijk dat hiermee maar één persoon bedoeld kan zijn. De Jezus van Nazareth, mijn nieuwe profeet. Een van ons geslacht en opgevoed naar de wet en de profeten. Hij spreekt met gezag en volledige kennis over onze geschiedenis. Over onze afvalligheid en onze weg terug naar herstel. dag zo aandachtig van zien? Dat, uh, dat is een Nederlandse vertaling van de geschiedenis van ons volk. Hoezo ons volk? Nou, van ons. Joden. Alle verhalen die ik vroeger van mijn vader en oom Jacob heb gehoord staan erin. Laat eens kijken. Alsjeblieft. Bijbel. Hoogmogende heren der staten generaal bevattende het Oude en Nieuwe Testament. Wat mij het meest verbaast is dat alle bekende figuren uit het verleden hierin beschreven staan, maar dat één profeet, die mij van alle het meest aanspreekt, voor mij totaal nieuw is. Heb jij wel eens gehoord over Jezus van Nazareth? Jij bent zeker orthodox opgevoed, hè? Ja, ja, mijn ouders waren erg godsdienstig. Oh, de wij in het geheel niet. Ik weet niets van de Joodse geschiedenis af. Nou komt erbij dat geschiedenis mij totaal niet interesseert. Ik vind de toekomst belangrijker. Maar, eh, ja, hoe zal ik het zeggen? Onze toekomst is al in het verleden bepaald. <laughs> nou word je me wat al te filosofisch. Daar staat mijn hoofd niet naar hoor. Alsjeblieft, hier, lees maar verder. Ik ben blij voor je dat je hierdoor wat afleiding voor jezelf gevonden hebt. Ik kan toch moeilijk met Lena praten over dingen die ik zelf nauwelijks kan verwerken. Toen niet, daar is er helemaal geen belangstelling voor heeft. Maar mijn belangstelling voor deze Jezus van Nazareth uit het Nieuwe Testament wordt met de dag groter. Waarom werd deze Jezus, die zo door en door joods was, door zijn eigen volk, en door de toenmalige leiders ook tegengewerkt. Waarom wilden ze zelfs zijn dood? En waarom zien mensen zonder enige Joodse binding, zoals Domi en Tante hem nu wel als hun grote Leidsman? Francine, het is nu zover. Er is een nieuw adres voor je gevonden. Oh, Ja, meneer Bos is beneden en hij wacht op je. Moet ze nou op stellen sprong weg? Ja, dat lijkt ons beter. De bakker maakte vandaag een grapje over het vele brood dat mijn man en ik gebruiken. Dus begint op te vallen. En aangezien we op zolder maar een goede schuilplaats voor één persoon hebben. Is, ik, ik zal mijn spulletjes bij elkaar pakken. Mm -hmm. Als ik het goed begrepen heb, ga je voor één nacht terug naar de pastorie. Naar de pastorie mm -hmm. van Dominie en Tante Jo? Ja, maar of je Dominie zult aantreffen, betwijfel ik. Die is voorgoed ondergedoken. In elk geval zijn dik één en dik twee goed ondergebracht. Die zijn voor de rest van de oorlog wel veilig. Van de twee muizen heb ik nog geen bericht ontvangen. En Domi? Mijn man is ook voor de rest van de oorlog ondergedoken. Alleen, uh, ik maak me wel eens erg veel zorgen om hem. Hoezo? Nou, hij is niet zozeer ondergedoken, maar hij werkt heel intens voor het verzet. Oh, de Duitsers zoeken hem overal, dat weet ik zeker. Maar goed, nou wat jou betreft. Je gaat een verre reis maken, Frans. En een groot deel van die reis maak je alleen. Waar ga ik dan naartoe? Je gaat naar... Uh, naar Limburg. Naar Limburg? Helemaal naar het zuiden? Ja. Morgenochtend vroeg zet daar geen bosje op de trein. En met die trein heb je een rechtstreekse verbinding met Utrecht. Daar word je opgevangen door een zekere oom Henk. Die je dan verder zal begeleiden. Maar uh, hoe kan ik nou in mijn eentje met de trein reizen? Oh, kijk, ik, uh, ik heb hier de nodige papieren. Een officiële persoonsbewijs onder de naam Francisca Dobber. Je bent geboren in kerkrade en van beroep ben je kinderverzorgster. Oh, dit persoonsbewijs is absoluut niet te onderscheiden van een echt. Ja, maar... Hoe weet die, die oom Henk in Utrecht dat ik ik ben? Oh, hij weet wie je bent, maak je daarover maar geen zorgen. Hij heeft een wachtwoord, zodat jij weet dat hij het is. Hij zal je in het Duits vragen, goede reizen gehad. Zal je dat onthouden, Frans? Natuurlijk. Nou, ik zou zeggen, ga dan nog maar gauw slapen. Want je moet morgen erg vroeg op en je moet goed fit zijn. Goed, tante Jo. Oh, je. Je hoeft je echt niet ongerust te maken, Frans. Alles komt goed. En, en ik zal voor je bidden. Tante Jo? Ja? Ik, eh... Ik heb erg veel gelezen in dat bijbeltje dat ik van u heb gekregen. Oh, daar, daar ben ik erg blij om, Frans. Ik, eh... Ik heb ook veel gelezen in het Nieuwe Testament over Jezus, Jezus van Nazareth. Dat, dat is toch dezelfde Jezus waarover ik u en Domi wel eens heb horen zingen, is het niet? Ja, Hansje, dat is dezelfde Jezus. En weet je wat deze Jezus gezegd heeft? Misschien ben je het zelf al tegengekomen maar onthoud het goed voor de komende dagen en maanden. Jezus heeft gezegd, zie ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Het is vreemd, jij kan het eigenlijk ook niet uitleggen, maar ik voel in mijn binnenste dat het waar is. Ik voel dat Jezus met mij is. O kind, ik ik kan je niet zeggen hoe blij ik daarmee ben. Tante Jo, zou u, zou u met me willen bidden? Natuurlijk, mijn kind. Kom maar, kom maar bij me zitten. En dan zullen we samen aan de Heer vragen of hij de moeilijke dagen die nog komen zullen ons nabij wil zijn. En of hij ons allemaal wil sparen. Jou en alle die ons dierbaar zijn. We maar Kijk eens aan, een coupé voor ons beiden alleen. Nou, dan kunnen we de rest van de reis aan het Duitse gedoe wel vergeten. Tussen twee haakjes, ik ben oom Henk. En ik ben. Eh. Uh, Francine Dobber. Is de reis je tot zover meegevallen? Oh, ik heb van niemand last gehad. Tot Zwolle had ik een coupé met louter Duitse soldaten. Maar niemand kocht wat. Je zat er in een aan de oorlooptrein. Dat waren gewone Duitse soldaten die een paar dagen naar huis waren geweest. Ik eh, kreeg wel de indruk dat we vertraging hebben gehad. We moesten op de tussenstation tenminste dik was wachten. Je trein was twintig minuten te laat, dus dat valt nog wel mee. We zitten nu in een aansluitende trein naar het zuiden. En die heeft gewacht. Goed. But how? en dan dit, dan, ja, dan zou het allemaal nog wel meevallen. Maar hoe wist u dan dat ik het was? Nou, dat eenvoudig. Ik heb mijn vrienden in het Hoge Noorden vanmorgen nog een contact gehad. En ze wisten me, A, te vertellen in dat ik op coupé zat, en B, hoe je eruit zag. Donkerblauwe mantel, zwarte tas, gehaakte muts. Dus, ik zag je meteen. U zit dus in een organisatie die over heel Nederland werkt. Ja, niet alleen in Nederland. We hebben vluchtwegen gehad op Portugal aan toe. Maar die zijn gelukkig niet meer nodig. Heel vang kijken, Genoeg nagenoeg de geallieerden bevrijd. Zou de oorlog nu gauw afgelopen zijn, denk u? Ik dacht niet dat het nog lang kon duren. Overal moeten de Duitsers terugtrekken. Maar dat betekent niet dat we onze aandacht mogen laten verslappen. We moeten op onze kievieven blijven. Want hoe meer de vijand in het nauw wordt gebracht, des te meer wordt hij. Rustig maar. Hij loopt door naar een andere coupé. Je hoeft trouwens niet meer zo bang te zijn en in elk geval mag je daar niets van laten merken. Je bent van zien dobbel. Je papieren zijn in orde. Er zal zowere controle komen, dan gebeurt er nog niets. Blijf kalm. Ontspan jezelf. Ik zal mijn best doen. Wat is eigenlijk het doel van onze reis? Ik ben je eerst aan een boerderij in de omgeving van Heerlen. Het is mogelijk dat je daar blijft tot het einde van de oorlog. Maar misschien brang ik je later nog ergens anders in. Dat hangt allemaal een beetje af van de ontwikkeling van de oorlog. Op die boerderij is nog een meisje uit Amsterdam. Ook een Joods meisje? Ja, maar ook met een goed persoon bewijs. Op die boerderij is een groot gezin... Dus jullie zijn er om te helpen. Het is overigens wel verstandiger dat jullie zoveel mogelijk binnen blijven. Waarom moet je nog glimlokken? Nou, omdat ik me beetje een beetje gewoon vrij mens begin te voelen. <laughs> dat is heel goed. Dan gedraag je ook het meest ontspannen. moet reizen. Wil je het erg gaan lopen? Een hele maand. Eerder een heerlijke wandeling. Wie Ik ben op. Oom Henk. Oh, kom dan toch binnen. Kom toch binnen, kom toch binnen. Nou zeg, hallo, trek de mantel maar uit. En geef de mantel maar hier. Hoe heet jij? Uh, Francine, Francine Dobber. Nou, ik ben tante Maria. Getreft het zeg, de boer is op het land, de kinderen zijn naar bed en ik heb net koffie gezet. Het lijkt al ook nog echt te koffie uit, Maria. Oom Henk, hoor eens, zonder koffie kunnen we hier op de boerderij niet leven. <laughs> ik heb nog een beetje kunnen ruilen en ik wist dat de visite zouden krijgen. Maar kom, ik zal jou nou eerst eens even de kamer wijzen, hè. Kom maar mee, dan kun je meteen kennis maken met de huisgenoot. Zo, ga hier maar naar binnen. Zeg Jansje, dit is... Hansje! Nee, mijn oma. Nou. Oh, wat een verrassing! Ach, kent je elkaar? Ja, we hebben in hetzelfde ziekenhuis gewerkt in Amsterdam. Oh. Hansje was verpleegster en ik werkte in de keuken. Nou, dat zult je elkaar zo wel het een en ander te vertellen. Hè? Nou, ja, dan kom ik direct gezellig naar boven naar koffie, hè. Ja. Nou, ik, uh, ik wist wel dat er vandaag iemand zou komen, maar dat jij het zou zijn... Wat oh, een verrassing. Naomi, oh, ik kan er niet over uit. Ik heet overigens geen Naomi meer, maar Jansje. Oh? en, en ik niet meer Hansje, maar Francine. Nou, dag Francine, maar. Hè. Dag Jansje. We hebben het hier fijn. Naomi, of eh, liever gezegd Jansje en ik. De boer en zijn vrouw Maria zijn hartelijke en goedlachse mensen. Maar... Soms zijn ze ook heel ernstig. Ik merk aan alles dat ik in een toegewijde, godsdienstige gemeenschap terecht ben gekomen. Hoewel heel anders dan bij Domi en Tante Jo, daar in het noorden. Een beeldenis van Jezus aan het kruis, op een wijze zoals ik me ook voorstelde bij het lezen over de kruisiging, hangt in onze kamer. Ik kan met Naomi over deze zaken makkelijker spreken, omdat ook zij een orthodox-Joodse opvoeding heeft gehad. We zijn er allebei van overtuigd dat we in huis zijn bij oprecht vrome mensen. Maar als ik probeer een brug te slaan over onze opvoeding... en wat ons geleerd is over de Joodse geschiedenis... naar het geloof van de christenen... dan wil Naomi me niet meer volgen. En dan verzet ze zich er bijna fanatiek tegen. Ik, ik, ik vind het gewoon dwaas van je, Hansje, om te veronderstellen... dat de christenen onze Joodse geschriften lezen en in onze profeten geloven. En toch is het zo, Naomi... Hier, lees maar eens in dit bijbeltje. Je leest er alles in. Over Adam en Eva, over Noach en de Ark. En niet te vergeten over onze uitvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Kan het me niet voorstellen. Maar wat me nog meer verbaasd heeft, dat er in deze bijbel sprake is van een nieuwe profeet. Hoe goed Naomi, een nieuwe Joodse profeet, waar wij nog nooit van gehoord hebben. En volgens mij moet deze profeet, deze Jezus... De beloofde Messias zijn. Ik weet niet wat jou mankeert, Hansje. Je, je laat je met dingen in die je moet laten rusten. We moeten ons met onze eigen godsdienst bezighouden en niet met valse profeten. Maar waar ik het over heb is onze eigen geschiedenis, Naomi. De leer van Jezus is onze eigen godsdienst. En het ergste is dat ons volk dat niet weet. Het moet ons verteld worden. Die profeet Jezus en de Christus van de christenen is volgens jou dus dezelfde. Ja. De Joodse profeet Jezus en de Christus, waarvan hier een afbeelding in de kamer hangt, dat is één en dezelfde. En jij gelooft dat die Jezus nog leeft? Ja, Naomi. Dat geloof ik vast en zeker. Dat staat duidelijk in de Bijbel. En ik voel dat hij, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat hij ook in mij leeft. Nou, ik moet zeggen, je bent ver heen, Hansje. Mag ik jou een goede raad geven? En die is? Jij moet hier vandaan gaan. Je bent niet Joods meer, je bent een christen. Je kunt net zo goed je schuilplaats opgeven. Hoe kun je zoiets zeggen, Naomi? Je gaat werkelijk te ver. Iemand houdt niet op Joods te zijn als hij ervan overtuigd is... dat het geloof van zijn voorvader in vervulling is gegaan... en dat hij dat ook diep in zijn binnenste ervaart. Nou, laten we hier alsjeblieft verder maar over ophouden... want hier worden we het nooit een te nimmer over eens. Je zou er toch eens iets over kunnen lezen. Hansje, doe me een plezier en hou erover op. Ik wil er niet meer over praten. Goed, Naomi. Ik zal er met jou niet meer over praten. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik kan het ook moeilijk verwerken. Jezus is een Joodse profeet. Hij richt zich in de eerste plaats tot ons, Joden. Hij is duidelijk de reeds eeuwen aangekondigde Messias. Maar wij, Joden, aanvaarden hem niet. Wat zeg ik niet aanvaarden? Ze hebben een afkeer van hem. Ze verwerpen hem. Daarentegen wordt hij door niet-Joodse mensen juist wel aanvaard. En door Jezus aanvaarden ze ook heel de Joodse geschiedenis. En beschouwen die min of meer als hun eigen geschiedenis. Raadselachtig. Raadselachtig. Jansje, Jansje en Francine, je moet hier allebei onmiddellijk weg. Ver? Ja, het wordt hier veel te gevaarlijk. Eén van de kinderen heeft gekletst tegenover een zoontje van de veldwachter. En de veldwachter, nou, die is absoluut niet te vertrouwen. Oh, en wat nu? Oom Henk is al onderweg. Over een half uurtje is donker en dan komt hij u halen. Hij heeft ook een heel goed nieuw adres voor u gevonden, hoor. In Heerlen zelf. Oh, nou. Dan zullen we maar gauw onze biezen pakken, Hans. Ja, ik vind het toch zo treurig. Hè? Ja. ja, ik had je zo graag tot het eind van de oorlog hier gehouden. Nee, maar het is nu echt te gevaarlijk ja, geworden. Hè? Wil ik Tante Maria. Dat begrijpen we best. En moet ik jou nog ergens mee helpen, Naomi? Ja, ik ben praktisch al reisvaardig. Nee, nee, dat hoeft niet hoor. Ik ben ook zo klaar. Ik waarschuw wel dat oom Henk. Te... We zullen nog even wachten tot het goed donker is. We lopen dan alleen de weg op naar Heerlen. Ik loop zo'n tien meter voor jullie uit. En jullie lopen gearmd als twee goede vriendinnen. Dat zijn we toch ook, hè, Jansje. Natuurlijk, Francine. Ik breng jullie dan naar het adres midden in Heerlen. Er is er een ruime zolderkamer voor jullie. Uh, het is twee haakjes Francine. Ik heb niet zulke goede berichten gehad uit Groningen. Hoe dat zo? De dag nadat jij uit Groningen weg bent gegaan, is bij dominee Ader thuis een uitgebreide huiszoeking gehouden. Bij Domi en Tante Jo. Ja, nou, ze hebben natuurlijk niets gevonden. Maar later bleek wel dat ze twee Joodse meisjes hadden opgepakt die bij Domini Ader ondergedoken hebben gezeten. Zijn de muizen gepakt? Tja, hoe ze heten, weet ik niet. Maar jij moet ze wel gekend hebben. Al ontzettend. En dat er wel de bevrijding voor de deur staat. De Gestapo en de Eerst weten dat ze voor een verloren zaak vechten. En daardoor zijn ze vreder en genadelozer dan ooit. Vandaar ook dat ik jullie hier weg wil hebben. Al is de kans maar klein dat jullie verraden worden. Maar ik wil niet het minste risico nemen op dit punt. Daar heb je groot gelijk in, om Henk. Nou, ik zou zeggen, doe je mantels maar vast aan. Dan kunnen we dadelijk vertrekken. Ja, en als de oorlog voorbij is, dan komt je beide Tante Maria nog eens opzoeken. Ja, ah, natuurlijk Tante Maria, wat dacht u dan? Nou, wat zijn we u niet allemaal schuldig? We zitten nu op een grote, kale zolder midden in het stadje Heerlen. Zwaar bewapende Duitse soldaten marcheren regelmatig door de stad. Volgens de laatste berichten komt het front steeds dichterbij. Maar vreemd, ik ken helemaal geen angst meer. Er is over mij een vrede gekomen. Een vrede die werkelijk alle verstand te boven gaat. Nooit tevoren heb ik zo'n hechte gemeenschap gehad met hem. De onzichtbare heiland. Mijn vertrouwen in hem is onwankelbaar. Ik weet dat zijn beloften betrouwbaar zijn. En dat ik met hem de moeilijkste problemen, de gevaarlijkste situaties kan doormaken. Ook dit geluid maakt me niet bang. Iedereen vlucht naar de schuilkelders. Naomi en ik kunnen dat niet. Maar voor mij maakt het niks uit. En ik heb ook niet de indruk dat Naomi zich daar veel van aantrekt. Daarvoor hunkert ze te veel naar de bevrijding. En die bevrijding kan alleen maar komen door oorlogsgeweld, doordat de Duitsers verslagen werden. Kom eens kijken. Zie je dat? Dat zijn kolonnes. Duitse kolonnes, ja. En tanks. En welke kant gaan ze uit? Eens kijken, uh, daar staat overdag de zon. Dus dan gaan ze naar het noorden. Nee, precies. Ze trekken massaal naar het noorden. Eerst geven ze luchtalarm en dan verlaten ze de stad. Ze trekken terug. Ze trekken terug, handje de moffen. Weet je wat dat betekent? Dat we elk moment bevrijd kunnen worden. Alsjeblieft Naomi, loop niet zo op de zaken vooruit. Ja, misschien heb je wel gelijk hoor, maar misschien is het alleen maar een manoeuvre. Of is het maar een klein gedeelte van het Duitse leger dat zich terugtrekt. Nee hoor, als je het mij vraagt is het een algehele terugtocht. Ik hoop dat je gelijk hebt Naomi, ik hoop het. Ik lig wat te dromen. Vreemd, moet weer denken aan ons huis in Amsterdam. Met mijn ouders en mijn broers. Dat kleedjes kloppen elke ochtend door die zindelijke Amsterdamse huisvrouw. Maar op een ochtend was het geen kleedjes kloppen meer. Hm. Al dacht ik van wel. Toen was het oorlog, toen was het schieten. Toen begon de grote ellende. Het lijkt wel of ik weer matjes kloppen hoor. Matjes kloppen? Dit is geen matjes kloppen. Dit is weer schieten. Jongens, het is gebeurd! De Amerikanen zijn in de stad. We zijn bevrijd. Ik zien waar, oom Henk. Ja. Oh, en, en, oh, en dat schieten dan. En dat de verte. De Duitsers op de vlucht. En ze hebben eerder verlaten. En de Amerikanen komen de stad binnen. Kom mee. Kom mee. dit ogenblik mogen jullie niet wisselen. Onze mantelzand. Ja. Alsjeblieft, oh. alsjeblieft. Kom maar, ga oh, Kom maar. Oh, oh, oh. oh. oh. oh. oh. Look at the eggs! Look at the eggs! The ...de bevrijdingsdienst. De kerk is stamvol Mannen, vrouwen, kinderen... ...Amerikaanse soldaten. De meesten hebben tranen in de ogen. Zonder dat iemand spreekt... ...of voorgaat in de dienst... ...voelen we allemaal hetzelfde. De aanbidding en de dankzegging... ...stijgt uit alle hart naar boven. En ik voel me één... ...met alle aanwezigen. Ik besef nu pas werkelijk dat het hier niet gaat om mijn Meester en Heer, maar om onze Heer. De Heer en Heiland voor alle mensen. Voor Joden en ook voor Grieken. Voor Nederlanders en ook voor Amerikanen. Voor volwassenen en voor kinderen, voor allemaal. Ik ervaar dit alles als een dubbele bevrijding. Broeders en zusters. Hoe vol is ons hart. Zo vol van dankbaarheid. Dat we nauwelijks woorden kunnen vinden. Die onze gevoelens zouden kunnen weerspiegelen. Maar wat we niet kunnen zeggen. Dat kunnen we wel zingen. Laten wij daarom deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 146. Prijs den Heer met blijde galmigheid gij mijn ziel, het rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal zolang ik het licht geniet hem verhogen in mijn lied, hem verhogen in mijn lied. Naar te mogen leven, een hoorspel, door Frisco Cox, bewerkt naar het gelijknamige boek van Johanna Rut Dobschiner.